Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files zijn iets korter dan anders. Maar op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is het wel behoorlijk druk tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar moet je rekening houden met ruim 20 minuten oponthoud. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoop in de Hoek en Knoop in de Nieuwe meer 6 kilometer en 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem-Zuid. Een kwartier oponthoud op de A9 richting Den Helder tussen Akersloot en Heile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 Why do you think I don't know when you're lying? Know when you're trying to hide how you feel from me. You hate it when I stand. You say you can't resist. So why do you keep your secrets alive? You need to let them die. Confess all your sins to me. My eyes are like a lavish.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 Get to come. She really wanted to dance. dance.